8 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het nos Zwijk het wijk was het vannacht opnieuw onrustig voor de derde nacht op rij. De politie heeft 16 ruilschoppers opgepakt... die de straat op waren gegaan vanwege de dood van de Arubaan Mitch Enriquez. Op verschillende plekken werd brand gesticht en zijn vernielingen aangericht. De ME voerde charges uit, ook te paard, en zette een waterkanon in. Een neef van Enriquez heeft gezegd dat hij niet gelooft dat er sprake was van racisme. Volgens hem was een van de vijf agenten die Enriquez hardhandig arresteerde zelf een Arubaan. De neef spreekt van zinloos geweld en is blij dat het OM zo snel met de voorlopige resultaten van het onderzoek is gekomen. Voor het eerst lijkt er in Griekenland een meerderheid zondag ja te stemmen bij het referendum. In een nieuwe peiling stemt 47% voor een deal met de schuldeisers en 43% tegen. Gisteren werd nog een peiling gepubliceerd waarin maar 36% voorstemden.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 In zijn huis in Bos en Duin in Utrecht is professor Bob Smalhout overleden. Hij was 87 jaar. Smalhout was anesthesioloog en werd in 1972 in één klap beroemd... toen hij bij zijn aanstelling als hoogleraar betoogde... dat er jaarlijks 200 mensen onnodig stierven door fouten met de anesthesie. Door zijn bekendheid en kritische houding werd hij vaak gevraagd als getuige-expert bij medische klachten. Ruim 20 jaar had hij een wekelijkse column in de Telegraaf, waarin hij veel maatschappelijke thema's besprak. De laatste stond 12 dagen geleden in de krant. Het weer, zonnig en zeer warm, in het westen zo'n 30 graden, in het binnenland 36, later op de dag kans op onweer. Dit was het NOS. ZFM, verkeersabdeed. Verkeersabdeed.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 We yeah.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 We're Goedemorgen luisteraars, dit is Goedemorgen Zandvoort op 27 juni 2015. Naast mij zit mijn collega Ben en wij gaan voor u een aantal onderwerpen bespreken. We beginnen met de expositie over het Zandvoortse strand door de jaren heen. Goedemorgen Arie, um, en we gaan verder met uh, consortium Roze 50. Roy Dong is daar ambassadeur van. Daarna komt eh, Erik Wijers van het circuitpark Zandvoort met Italia A. Zandvoort. Dan wordt het even rustig uh, de boodschappen doen en het nieuws. Kiosken op de boulevard. Wethouder Gerard Kuipers gaat ons vertellen over dit project. En uh, we krijgen wat uitleg, althans dat verwacht ik van Jerry Kramer... over <coughs> het feit dat de VVD overweegt uit de kerntakendiscussie te stappen. En daarna uh, praten wij met Peter Tromp over de OVZ. Uh, u heeft het al gehoord bij Gingen naar Zandvoort. Normaal is het een ander intro-liedje. Ja, ja, maar tegenover ons zit Hilly Jansen. De nieuwe tentoonstelling is geopend. Hilly, goedemorgen. Goedemorgen. Um, Bijwaardig is het toevallig alle twee? Ja, heel toevallig. <laughs> ja. he? Ik begrijp dat, dat ook niet. <laughs> afgesproken werk. Joh. Helemaal afgesproken werk, heel, ja. Maar het was reuze gezellig. Super. En ik, <kugt> ik, ik had de tent al eerder gezien uh, in de loods. Ja. Maar het uiteindelijke resultaat is nog veel mooier dan ik aanvankelijk had verwacht. Het ja. ja. heeft Michiel daar een hoop werk aan gehad. He? Jullie hebben vorige week Michiel gehad, maar Michiel stopt niet, hè? Ik heb op een gegeven moment gezegd: Michiel, we bevriezen hem nu. Ja. Want hij blijft met spullen. Die <laughs> ja, aankomen. ja, ja. Dat is jaren verzamelwerk. Maar is, is ja. dat zijn verzameling of is het een, een, een, een deelverzameling van een heleboel mensen? Nee, hij heeft van alles. Hij heeft van alles. Ja, en van iedereen gekregen. En dat was een oproep op Facebook: van mm -hmm. wie heeft er nog spullen uit die en die uh, tijd? Ja. En zo ben ik ook achter hem gekomen. Van wij doen een tentoonstelling over het strand, wil je, ja. wil je met ons meedoen? En dat had in de. Tent gekund, nee, ik bedoel uh, in het tuintje of voor yeah. maar ja, maar uiteindelijk is het een tent in het museum geworden ja, en eigenlijk tent. wel zo grappig. Ja, zo ja. is het in het bijloopt in zijn stofjas met zijn blote voeten ja. en pet op zijn ja. hoofd. Ja. Dit is en dit echt zand in het museum. Ja, ja, ja, ja. heel fijn. Ja, dan loopt hij met een heel klein portemonneetje met vierkante stuivertjes? Ja, die had ik toevallig toch nog ja. maar goed. Ik denk, nee, ja, dit ja. is Top, zit, zit er een deel van jouw verzameling in de. In nou, de... maar een heel klein beetje hoor. Heel klein beetje. Nee, hij heeft het werkelijk overal geschroept. Ja, ja. ja en, en heel goed in die kick. Maar hij kan alles gebruiken. Ja. Dus hij, hij wist <laughs> dat we nog wat dit museum hadden. ik zeg, Michiel, het is genoeg. Ja. Want hij blijft uitpakken. Nou, ik wil er nog wat glaswerk leveren. Want oh. daar had hij nog niet genoeg van. Okay. Ik heb nog wat achter het schot op zolder staan. Nee, we hebben ik het denk... nou bevroren. Dus hou op alsjeblieft. <laughs> nou, mijn eigen auto was er zo blij. <laughs> ja, weg met die zoiets. <laughs> hey, gek, uh, het ziet er helemaal fantastisch uit. Toen we binnenkwamen uh, zaten een aantal mensen... die in, in badkledij uh, op de stoeltjes. Wat was er erg leuk om okay. te zien. Ja. De wethouder liep ook in een, uh, een pak van en heel, heel lang tekenen, geleden. Ja, ja. Dat, ja. Ja. Maar er is natuurlijk nog veel meer te zien... Ja. Want uh, als je doorliep naar het achterlijke zaaltje, daar was de KNRM. Ja, en de reddingsbrigade. Reddingsbrigade. Uh, Juttersmuseum, <kwijde> Bomschuitenbouwclub, de folklorevereniging De Wurf. En uh, ja, daar zijn er nog kunstenaars. Rob Bossink heeft een prachtige uh, overzicht, tentoonstelling ja. gemaakt met fotowerk van nu. Uh, dus hier, we hebben weer die mix gemaakt van uh, Zandvoort vroeger en Zandvoort nu. En dan zie je dus een uh, prachtige collage van Jan Kol. Die uh, daar, ik weet niet hoe lang, mee bezig is geweest. Uh, foto's van bijvoorbeeld de strandtent van Marco Termes. Ja, Terminus zag ik staan. Ja, Terminus. Terminus, Terminus, ja, Terminus zou ik zeggen. Ja, hij ja, ja, is ja, ja. gewoon grootgebracht. Ja, ja. En, en dan ga je met z'n allen praten over vroeger. Ja. Maar ik, ik was uh, als kind volgens mij een baby uh, van een maand. En de, de, de wandelwagen stond op het strand. Dus uh, we zijn allemaal grootgebracht uh, hier. Mm -hmm. Nou, ik denk dat de, de meeste van, uh, van onze generatie, moet zo maar zeggen, gewoon uh, naar het strand werd gestuurd. Ja. ja. Van uh, huiswerk afgelopen, maken, strand. maar wegwezen. Ja. Neem je, dat vijf, mee. je niet komen. mee. Nee, daar werd je weggejagen. Maar nee, ja. ja. nou, op het strand met, met hele families, en dat zie je ook wel een beetje op de foto's, je ziet allemaal van die plukjes, mensen. Ja. ja. En het gaat natuurlijk nog veel verder terug in, in, in badmobielen en badkledenheid tot, tot je enkels uh, ja. afgestrikt. Ja. Dan zie je heel langzaam uh, de glorie terugkomen. Hè? De maquette van, uh, van de Rotondestaten. Ja. Uh, nog heel langzaam gaan we naar het nieuwe Zandvoort. Ja. En wat ik ook leuk vond was dat witte politieuniform. Ja, Hans Konijn heeft dat uh, ingericht. Oh. Hm? Die is uh, vrijwilliger van Hello. het museum. En uh, die heeft gewoon een heel verhaal erbij gezet. En een ja. beetje vrek. Ja, zo was dat. Met ja, zijn maar... toeter en een uh, witte ja. uniform. Ja, Hans dat... komt natuurlijk uit de politiewereld. Ja. Sinds dat hij met pensioen is, is hij nu dit gaan doen. Nou, is het is hartstikke leuk geworden. Ja. ja, wat dat betreft, als je dit ziet hoe de jongens er nu bij moeten lopen. Nou, ja. ik benijd ze niet hoor. Ja, Op die jetski, Jeroen Poppen. En <laughs> uh, nu ook dat even willen. niet, hè? Oh, is dat weer afgelopen? Nee, hij heeft een geloof ik, oh, dat is okay. een ander verhaal. Ja. Uh, Die, of hij zit met zijn wagen in het zand of hij breekt zijn vinger? Uh, <lacht> het kan niet uh, Nee, nee, nee. <lacht> nou, ik vond gisteren tijdens de opening uh, even de hoogtepunten dan uh, de korte speech van uh, Gerard ja. en daarna Huig Molenaar. Ja, was ook leuk dat hij dat ging zingen. Is, dat is het Zandwoordsmuseum uh, ja. Huig. Huig zijn uh, grootouders staan voor het museum in Brons. En uh, hij vertelt uh, zo'n smeuïg verhaal. En het is een strandpachter in Hart en Nieren. Vertelt over de geuzennamen, he, de bonnies en de blanke billen enzovoort. En je ziet iedereen hangt aan zijn lippen. Ja. En dan gaat hij dat lied zingen met iedereen. Ik ja. was helemaal ontroerd. Want Het gaat zo'n levenslust vanuit. Het is heerlijk. Hij ja. krijgt een nieuwe bijnaam. Hè? En dat is? Opa Huig. Opa, oh ja. Opa Huig? Ja, ja, ja. Voor wie? Ja. Dat gaan we je nog niet vertellen. Ja, dat is een verrassing. Geheim, maar toch eigenlijk weer niet. Nee, nee, nee, nee. nee, dat is een dorp, hè? Natuurlijk. Ja, het grondst door het dorp. Ja, ja, dat wist ik nog niet. Nee, maar Haag heeft natuurlijk altijd een mooi verhaal. Als je, ja. als je zegt, hier heb je de vis, vertel er wat over, ja. dan, uh, dan hangt Die, hij dan ja, aan zijn ja, ja. lippen. Dat en uh, inderdaad, we zien hierachter uh, Pension ja. Blankenbill. Ja. En dat is ook zo. Ja. Hij vertelde wel gisteren dat hij uh, uh, na het nieuwe haring wat meer rust krijgt. Want uh, vaak zijn ze met z'n tweeën met het staande wand bezig. Ja. En dat komt nu weer terug. Dus hij ja. komt weer in zijn rust. Met Leo. Ja, met Leo. Ja. Ah, ik vond het ook leuk, de exercitie voor wat betreft de stereofoto's, die uh, ja, echt leuk geworden. Ja, Patrick Kool, ja. Die, uh, die kwam met <coughs> een aanbod en dan denk ik, ja, dat is ook van nu. Ja. Maar dan heeft hij een stereofoto van uh, dat hele nostalgische strand in het zwart wit Maar hij heeft ook een fotootje gemaakt van dat tentje van Michiel Drommel. Ja. ja en dan kijk je door zo'n kijkertje en dan zie je allerlei lagen erin. En ja, dat, dat is natuurlijk ook een, een lekker hebben Echt Ja, Echt uh, heel erg leuk. Ja, maar zo heb je toch die mix van nieuw en oud? En ja. wat ik ook ontzettend leuk vond, was Rines de Redder. Nou, die had het warm in dat ja, pak. Het pak. Maar iedereen wil met hem op de ja. foto. Het is zo'n gigantisch, indrukwekkend figuur. Maar hij kan niet eens lopen, hè? want hij ziet de grond niet. Nee? Dus Arie, Arie. die moest met hem meelopen. Ja. Van hand in hand zeg maar. Want anders struikelt hij. En hij had het de partij warm die arme jongen. Ja. Nee niet te zwaardig. Hij ja. zie, kwam hem buiten tegen. Denk, die hem ja. ik kwam hem buiten. Dus pak tegen het Zweedse nog op zijn voorhoofd. Ja. Dus dat ja. het is ja. lekker druk. Ja maar, en we hebben natuurlijk de, de mix nu met culinair En uh, ja. uh, er waren <kijf> iets van 175 mensen op de opening. En normaal doe je dan die buitendeur open. Weet je. Dan gaan daar ook. De, ja. dan heb je lucht. Even lucht er en nu de deur gaat niet eens open. <laughs> dus je, hè, je hebt er ook een beetje last van maar aan de andere kant. Je zit midden in het feest in het leven, ja, en, nou, ik, uh, top. Ik, ik, ik vind het echt top. Ik denk ook wel dat uh, uh, je in het weekend mede door. Uh, uh, culinaire ja. toch wat lekker wat mensen naar binnen ja. krijgen. Ja. ja, helaas kan je je deur niet open, want dan komen de brandwege Nee, maar ik zag op een gegeven moment ging het even niet goed, want toen namen de mensen hun drankje mee naar buiten in glas. Nou, ja. dat, ja, kan, dat niet. kan niet. Nee, dus nee, nee, nee, dus nee. ja, dan mag ik weer even echt directeur spelen. En dan gaan we naar buiten en jongens <coughs> geen glas buiten. Ja, zo is nee, het. Ja. Alle facetten van het directriceschap ja. heb, je al, uh, ja. heb je al bezig. Ja. Hey, deze tentoonstelling blijft staan, tot? 16 augustus. 16 augustus. Ja. Volgens mij hebben jullie de datum hier ook. Maar of nou, 21, maar we gaan... Ongedwijfeld ja, zal die, uh, die ergens staan. Ja. Uh, die duurt tot 16 augustus. Ja, okay. En daarna? Daarna gaan we historische Grand Prix uh, doen. Spannend ja. weer. Nou, dan moet je, heb je weer een week om een gigantische tentoonstelling. En al dat zand eruit. En al die ja. verenigingen moeten hun spulletjes halen. En daarna weer uh, gaan we een Hall of Fame doen. En Erik Weijers, die komt straks. Ja, ja. En het is uh, volgens mij 26 jaar uh, de, de winnaars, mm -hmm. internationaal. En dan gaan we die uh, in het zonnetje zetten. Maar dat is weer een heel ander verhaal. De winnaars over. van wat? De Grand, van de Grand In Zandvoort. Oh, de oude Grand ja. ja, ja, nee, ik zo al. Ik ah, nee, dat wordt zo gaaf. Ja, tuurlijk. Ja. Ah, we gaan van het ene feest naar het andere, jongens. Dat ja, is toch leuk? Ja. Het moet toch een feest zijn? Ja. Nou, ah, dat zie je uh, wel. En je ziet nu ook keurig de vlaggen hangen van uh, de Big Five. Dat ja. moet het zo maar eens uh, ja. noemen. Dat, dat project, dat doe je ook al mee, hè? Ja. Dat loopt gewoon wel aardig. Zo, echt wel. Want uh, dat italia azant wordt, dat doen mm. we natuurlijk met uh, allerlei ondernemers. En uh, er gaan steeds meer vlaggen in ja. het dorp. En dan ben ik helemaal trots. Dan denk je, die heb er ook één en die hebben er twee. En, en zo krijg je een lint aan... Uh, uh, uitstraling. En dat was de bedoeling. Nou, het leuke is ook als je door dorp binnenrijdt. Even, even, even ja? luisteren de big five ben. Wat bedoel je daarmee? Toen niet die Beest uit Afrika. Man? Nee, nee, nee, nee, nee. nee. Uh, nou ja, ik, ik dacht dat het al een beetje alle onbekend was... Uh, um binnen het Zandvoort, maar de Big Five... Uh, zijn vijf topevenementen. Ja. Mm -hmm. Die zijn uh, gekozen, en dat is uh, Alitalia. Secquiren, uh, daar Cicquieren, begint het mee. Het begint met een Squiren, ja. Italia à la Zandvoort. Uh, DTM. DTM zit erin. De Historisch. KLM Open zit erin. En de Historische Grand ja. zit erin. Dus dat zijn eigenlijk voor Zandvoort de, de gekozen vijf grote ja, ja. internationale evenementen waar dus aandacht voor gevraagd wordt. En daarom zie je bijvoorbeeld nu ook, uh, als je Zandvoort binnenrijdt, zie je die, uh, die banners. Oh. Ja, nou, is prachtig ja. En daar staan ze ook op afgebeeld. Dus ja. dat is gewoon heel leuk. Ja. Nou ja, vanavond, we gaan het over één hebben straks. Maar dat is uh, Erik Weijers. Dus we willen uh, daar niet te veel op in. Um, de tentoonstelling uh, is natuurlijk voor iedereen te bezichtigen. Voor iedereen te bezichtigen. En als je nu naar het museum komt. Zie je nog heel even dat uh, grote verzet uh, windmolens. Ja. Ik ben niet echt heel politiek. Maar ik heb hem bewust laten hangen. Omdat we nou heel veel mensen hebben voor culinair En ja. veel mensen voor de tentoonstelling. Uh, dat mooie strand is er. Nu nog. Dus uh, als er nog even tijd is om te tekenen. Bij mij liggen petitielijsten en flyers. En we blijven nog even. Ja, ze dus liggen ook in het hele dorp hoor. Ik ja. heb ze ook al gezien bij ja. de bloemenboeren. En nee, de bloemen maar op. Eergisteren liep ik op de boulevard. En uh, toen was het echt heel scherp zicht. Ja. ja. En toen zag je die veertig die er nou al staan, die zie je ja. prominent in beeld ja. staan. Ja, het is Mensen realiseren niet wat er gaat gebeuren. Want die denken, ach, ik ben helemaal niet tegen windmolens. Dan moet je weer die discussie aan. Ja, ja. Uh, ze komen dichterbij en ze worden groter. Je houdt ja, toch van ik, het strand. De worden 200 meter hoog die rotdingen. Ik, ja, een stuk ja, ik ja, vond dit al heel erg dichtbij. Ja, klopt, dat Ik zat ook op stand te zie je te zien wat je zegt, nou het is schandalig. Dat ze dat durven te doen van de politiek. Ja. Maar nou goed, straks komt er weer een spandoek van de tentoonstelling, die is daar speciaal voor gemaakt. Okay. En dan gaat deze spandoek naar een strandpaviljoen. Oké, okay, nou in ieder geval hebben wij weer een, een mooie tentoonstelling in het Zandvoort. Absoluut, museum. zeker. Museum, kijken. Wees welkom. Wees welkom, ja. kom kijken. Ja. En uh, dan kijken we uit naar de volgende, maar dan kom je zeker weer vertellen hoe het Absoluut. in elkaar zit. Jullie, dankjewel. Okay. Jawel. Nog een fijne weekend. nog een fijn weekend? Geniet ja. er nog eventjes van. My Daar we zijn weer. Tegenover ons zit Roy uh, Dongen. Welkom. Dankjewel. Roy hebben we natuurlijk leren kennen uh, als uh, campagneleider van de VVD. Maar nu heeft hij ineens weer een roze shirt aan. Dank je. En daar staat op consortium Roze 50+. Ik weet niet dat jij 50 plus was, maar dat uh, kunnen we ook al vaststellen gelijk. Nou, je dat je het niet gezien had. Ik ben er heel blij mee. Uh, daar gaan we vanuit. <laughs> daar gaan we dan vanuit. Ja, maar dat het geen tv is? Uh, nee. Nou, die kleur die spart er wel vanaf hoor. Dank um, <laughs> je. Zullen we er maar weer even op zitten? Voor, uh, voor weinig mensen uh, is uh, Roze 50 Plus Consortium uh, uh, onbekend. Ik heb het gisteren opgezocht. Er zijn uh, vier, uh, twee zorgpartijen en twee partijen die, uh, die uh, dat willen promoten. Leg eens uit. Nou, er zijn in Nederland uh, zo'n uh, 600.000 Roze 50 plussers. Uh, dus dat is een hele grote groep. En dat is ook een beetje een vergeten groep. Nee, dan hebben we natuurlijk de gelijkstelling van het huwelijk gekregen ongeveer ja. tien jaar geleden, of een jaar geleden hebben we dat gevierd. Dus het is nu elf jaar. Uh, en er zijn een heleboel mensen die uh, in een tijd geboren zijn en groot geworden zijn uh, in een omgeving waarin het allemaal wat minder acceptabel was. Nou, als je in een grote samenleving komt, dan valt het wel weer mee, want die algemene delen van mensen die alles accepteren, die is prima. Maar ga je dan bijvoorbeeld terug naar een verzorgingshuis of een uh, bejaardenflat of uh, iets in die richting, dan kom je vaak in een veel conservatieve omgeving uh, terecht. Zo is eigenlijk het idee ontstaan van... Goh, er zijn een heleboel mensen die die vanzelfsprekendheid misschien wel hadden... toen ze niet afhankelijk waren van zorg. Maar die vanzelfsprekendheid uh, van acceptatie veel minder werd... toen ze uh, terug moesten in een hmm. verzorgingshuis of iets dergelijks. Schrijnende voorbeelden van iemand die de foto heeft van zijn vrienden. Zegt dit is, uh, dit is mijn broer die overleden is. Of uh, ja. dit is mijn zus die overleden is. Dus je moet het wegstoppen omdat je uh, in een oudere generatie zit waar het nog niet zo geaccepteerd wordt. Tegenwoordig zal dat denk ik wat makkelijker gaan. Ja, dat denk ik ook wel, ja. Ik las het verhaal over iemand die niet mee mocht kaarten omdat hij een besmettelijke ziekte had. Uh, dat was een, een, een homo die in een verzorgingstehuis zat... en die wordt dus gewoon aan de kant gezet. Nou, bijvoorbeeld er is een, een aantal jaar geleden is iemand uh, in huis kost verloren, is weggepest uh, door een groep bewoners uh, gewoon door te negeren en, en dat soort dingen. Het ja, uh, heeft twee ik, kanten ik, dat verhaal nou overgezocht. Dat wil even. Nou, ik, ik geef het aan en ik, ik, ik wil nog niet in discussie gaan, maar nee. het is wel een voorbeeld van iets wat gespeeld heeft en. Ja. Um, het andere verhaal is bijvoorbeeld... Een, mijn moeder die hier vlakbij woont... die doet een stukje mantelzorg voor iemand die uh, is gay. Is alleen. Uh, is minder mobiel. En ja, die mist dan in deze omgeving. Er is ook niet zo heel erg veel uh, in zand voor te doen wat dat betreft. Mm. Gewoon een stukje aansluiting. Nou, dat Wat wij dan proberen te doen is te zorgen dat je wat aansluiting kan vinden... voor mensen die uh, wat specifiekere wensen hebben. Daar komt het eigenlijk uh, op neer. Um, die, uh, die, die vereniging... Hè? De AMBO is natuurlijk een hele uh, uh, grote ouderenvereniging, wat, wat doen die nou specifiek daarvoor? Nou, er zijn een paar verschillende dingen. Er zijn dingen op het gebied van uh, wetgeving en regelgeving natuurlijk. Als je kijkt naar uh, de WMO, ja. dan heb je uh, dat er een gemeente een aanbesteding doet. Voor wie gaat de WMO uitvoeren? Ja. Dan kun je natuurlijk een stukje diversiteitsbeleid meenemen. Dan zeg je van oké, okay, we willen een, een organisatie hebben die diversiteit onderstreept. <coughs> in dit geval zeg ik dan: praat ik over ROS 50, maar je zou het natuurlijk mee kunnen nemen op alle gebieden. Dat je Tuurlijk. denkt: van dat wil ik meenemen. Uh, dus dat is één punt. Uh, de roze loper is een ander punt punt waarmee uh, verzorgingshuizen zich kunnen certificeren. Dat ze een vriendelijk beleid op dat punt hebben. Op, uh, op Rolse 50+. Plus. Uh, de roze loper wordt ook uitgebreid. Dus dat ook zorginstanties als thuiszorg uh, dergelijke certificaten zouden ik kunnen Ik ken dat niet hoor, dat begrip. Maar goed. Uh, leuk dat je het even te berden brengt. Nou, het is een heel mooi begrip. en Het is ja. heel grappig. Dat is in Nederland begonnen op deze manier. En succesvol wordt het nu uh, in Duitsland. Dat is het eerste land wat uh, de roze Loper heeft <kwijden> okay. meegenomen. Die, uh, We hebben hier een... Een, een aantal, volgens mij was het vorig jaar of zo, twee heren gehad die daar aan, aan deden, uh, aan het initiatief de roze lopen. En uh, inderdaad, het breidde zich uit. Hebben de Zandvoortse instellingen die ook? Nee, er zijn geen Zandvoortse instellingen die op dit moment een roze loper hebben. Dus er, er is nog wel wat, uh, wat werk te verzetten? Ja, ik wil ook niet zeggen dat Roze loper niet het, het heiligmakende doel is. Nee, nee, nee, nee, dat ook. Dus zijn bewustzijn uh, wat, wat je zou willen hebben. En dan moet een organisatie op zo'n moment dat ze daaraan willen beginnen... ook de tijd en de capaciteit hebben om te zeggen... oké, okay, we gaan er naar kijken, we gaan de regels vrijmaken. Ik vind het wel belangrijk dat dat gebeurt. Het is niet het enige. Ik moet eerlijk zeggen dat ik stand op zich een redelijk liberale gemeente vind. En, uh, ja. maar het consortium heeft daar een, een belangrijke rol in, begrijp ik. Ja. En jullie zijn ook actief hier in de omgeving. Ja, nou we zijn pas actief in de omgeving. Want ik ben zelf ambassadeur voor Noord-Holland geworden vorig jaar. Oké. Okay. Um, en um, vandaar dat we ook de conferentie uh, voor Noord-Holland en Utrecht in uh, Zandvoort uh, hebben georganiseerd. Bij Bietersclub nummer 5. Die okay. gaat ons een, uh, yeah. een gratis zaaltje om het initiatief ook een beetje te steunen. En uh, nou nu gaan we natuurlijk activiteiten uitrollen in Noord-Holland. Uh, en ik concentreer me op het gebied uh, Kennemer, Regio Kennemer en Amsterdam. Yeah. Oké, okay. leuk. Die... Um... Dat ambassadeurschap, hè? Uh, hoe, hoe vul je dat in? Ga je met mensen praten? Ga je naar, ga je naar instellingen om, om daar eens te, te kijken hoe dat zit? Of, of, ik kan ja. me voorstellen dat je inderdaad schrijnende verhalen hoort, maar zijn er ook positieve verhalen? Ja, natuurlijk zijn er positieve verhalen. Ik bedoel, er zijn een heleboel... Uh, zoals ik al zeg, uh, als mm -hmm. ik kijk naar die meneer waar mijn moeder dan toevallig het eten bij brengt, die bloeit op en die vindt het heel erg vrolijk. Uh, ik ben zelf in Kost verloren ook geweest. Uh, nou, ik moet eerlijk zeggen, ik kom daar op de nieuwjaarsrecepties ja. en, dansen, en ik heb een lol met alle mensen. Dus het is, uh, het is helemaal ja. prima te doen. Zijn er zijn ook heel veel positieve kanten. Het is ook vaak een stukje bewustzijn waarvan mensen het niet in de gaten hebben dat iets speelt. En, Um, als mensen iets die durven aan te kaarten... Hmm. dan gaat iets ook veel groter spelen dan het is. Als ik denk dat jij mij niet aardig vindt en, ik, nou, en jij zegt eens een keer wat. Dan denk maar ik, je, oh jee, hij vindt mij echt niet aardig. <lacht> nee, en ik ga, dat wordt een zelfvervulling prophecy. En over een half jaar denk ik, nou die man haat mij zo ongeveer. En ja, ik vind ja, jou een ja, vreselijke ja, ja, man. Ja, ja. Terwijl als je gewoon iets uit durft te spreken en erover durft te praten. Dan gaat dat een stuk maar, maar Ja, wat, wat je nu schetst, heeft natuurlijk niet met, met, met, met seksuele geaardheid te maken. Nee, ja, je, kan, je kan je ook zo onaardig vinden. Ja, dat is ook heel goed mogelijk. Ja. Ja, ja, ja. Ja, in feite bleek hij nu niet alleen een lans voor het roze gebeuren. Maar ook voor andere bevolkingsgroepen. Ja, natuurlijk. Dat ja, neem je mee. En ik dus denk. Wat dat betreft is dus, het dus heel goed. Ik denk dat als je uh, een onderwerp. wat een beetje in een taboe sfeer zit. bespreekbaar maakt. dat er vanzelf een heleboel andere dingen op z'n komen. En, uh, uh, ik ben zelf. Uh, uh, naast mijn werk ook diversiteitsconsultant. Dus dan gaat het niet alleen over roze. Oh, het gaat mm. ook over het respect voor andere geloven, culturen. Ja, achtergronden dat en, uh, en. dat soort dingen. Dat is ook belangrijk. Dat is heel nou, belangrijk. Dat heb ik wel gezien. dat ja. ligt. De, de, de aanslagen die gisteren hebben plaatsgevonden. Dan denk ik, ja, jongens, hoe ver moet je gaan? ja toch? nog even moeten de Romeinse kerk op gaan blazen omdat het me niet aanslaat. ja dat kan toch niet. ja nee bedoel ik bedoel ik zit niet. daar wel eens in. hè? kijk uit. <lacht> <lacht> ik ook. <lacht> ja daarom <lacht> Dan heb je gelijk de twee te tweede pakken. <lacht> nee, maar dat, dat is inderdaad waar. Het, het, het bewust worden en het accepteren van, van iedereen die gewoon rondloopt en hoe die ook denkt of, of geaard is dat uh, is, is van minder belang. moet gewoon wat meer uh, respect voor elkaar zijn. Zo is het. en, en laat elkaar gewoon doen wat, wat iedereen uh, doet. Um, je had het net over, over ouderen. hè Zie je ergens een omslag dat, die, dat de, de, de middenmoot of de jeugd veel meer accepteert? Dat ja, is afgelopen maand. Of, of, of, of dat gemakkelijker mee omgaat. Ja, ik denk dat het voor uh, uh, veel jonge mensen relatief makkelijk is. Omdat als je nu tegenwoordig uitgaat. Kijk, de, de, de hele cultuur is veranderd. Ja. Dus vroeger ging je dansen, dan danste een jongen met een meisje. Dat was het dan ongeveer. Dus voor veel mensen die nu in, in het bejaarderthuis zitten en 80 zijn. die dat ongeveer. die idee van ja. dansen. Uh, toen ik jong was, uh, danste je graag met een meisje, maar je moest een beetje zo... een beetje doorheen hangen. En nu dan iedereen... gewoon dwars door elkaar, met elkaar. Ja, ja, ja. En uh, who cares? Uh, ja. en, uh, ik sprak laatst een taxichauffeur in Amsterdam... en die zei tegen mij van... Uh, ik weet het niet, is echt een Amsterdamse taxichauffeur. Ik weet het allemaal niet meer, maar... vroeger had je gewoon homo's, was hartstikke leuk. Het was een... Tegenwoordig loopt iedereen met zijn onderbroek de show. Een al. Laag <lacht> spijkerbroeken. met spijkerbroeken. Ik kan iedereen zijn onderbroek raden? Nou, dat zou een, een, een macho kerel... zich uh, vroeger uh, voor schamen En nu is het van, uh, hoe cares? Als iemand... Als onderbroek ziet, dan vindt niemand dat meer een, een schande. Dit is gewoon een fashion statement. En daar hoef je helemaal niet gay voor te zijn. Uh. Nee, het is wel aardig. Want uh, uh, dat heeft namelijk een, een oorzaak. Hè, die, uh, die hangende broeken. Oh, dat is allemaal wel leuk. Oh, vertel eens, Ben. Met... Nou, dat komt uit, uh, uit Amerikaanse gevangenissen. Waar, als jij beschikbaar was, je broek half uh, liet zakken. Dus dat je het randje van die onderbroek komt. Uh, okay. Sinds ik dat verhaal ken, moet ik altijd wel lachen als ik zo'n onderbroek zie. Ja. Ja, je ziet toch al wat? Dat is een groot aanbod al voor ja, ja. De Amerikaanse gevangenissen. Dat is een hoop beschikbaar. Uh, ja. Ja. Wat zijn uh, um, de, de volgende speerpunten voor uh, de Roze 50? Want uh, jullie hebben een website, uh, uh, helaas weet ik niet meer uh, hoe het heet... maar als je consortium Roze 50 Plus intikt op je computer... komt hij als een van de hoogstaande eruit. Dus uh, kijk daar eens op als uh, luisteraars dat willen zien. Uh, wat, wat zijn jullie volgende speerpunten? Wat, wat, wat willen jullie nog graag? In Zandvoort? Ja, bijvoorbeeld. Nou, in Zandvoort zijn we nu bezig met uh, rosé aan zee. Dat is uh, ook wel mooi. Uh, ja, dat is mooi weer. Dus we organiseren een avondje of Leuk. een middagje ja. waar mm. mensen zich kunnen komen en eens wat vrij kunnen praten, een glaasje rosé kunnen drinken, eerst een glaasje wordt aangeboden en dan uh, kunnen mensen gewoon op een wat relaxte manier praten. Het andere is dat ik uh, uh, ook naar mensen thuis ga, dus dat is dat mensen zeggen, goh luister, ik zit in een soort isolement, ik wil toch eens een keer met iemand mm. praten, dan kunnen ze maar uitnodigen, dan neem ik het roséetje wel mee. <laughs> Okay. Uh, ik, ga, ik ga met de mensen thuis een glaasje drinken... en eens praten over goh, uh, uh, waarom zit je in een isolement bijvoorbeeld... of wat is er niet goed, uh, waarom voel je je niet happy. Mm -hmm. Wanneer is Rosé aan zee? we hebben nog geen datum geprikt. Uh. <laughs> en je weet al waar? weet ik wel nog niet, maar ik denk dat het uh, als het mooi weer is wordt het uh, op een strandtent en anders dan wordt het ergens in het dorp. Ja, ja. Nou, dus dit was wel een, uh, een gelegenheid die zich hiervoor gaat aanbieden, denk ik. Dat denk ik en uh, dat lijkt me wel een heel uh, heel leuk feest. Dus uh, misschien kan we wel even kijken. Ik vind het wel, uh, wel, wel uh, Ik hou er wel van van dat open gedoe allemaal. Oké, okay, gelukkig. Ik, uh, ik las dat ook gisteren en ik dacht even ja dat als het nou nou zo is dat iemand niet mee mag doen of dat hij weggezet wordt. Of dat hij echt de, de, de verkeerde foto's moet gaan bekijken. Dat is heel erg. Ja. Dus uh, ik hoop dat je uh, veel succes hebt met, uh, met het doorgaan als Dank je Dankjewel. En, uh, ik wil er zeker nog eens een keer met je over praten als het tegen de tijd dat Rosé en Zee is. Dat de Rosé en Zee geweest is. Ja. Oké, okay, Dankjewel. Dankjewel. Okay, Fijne dankjewel. Fijn dag, dankjewel. dag nog. <laughs> hij ze dicht. Ja, dat dacht ik ook. En nee, we zaten elkaar aan te kijken, ik denk, is het alweer over? Ja, we hadden het natuurlijk over allerlei dingen. Um, dit is Zandvoort heeft het. En normaal hoor je het aan het begin van het programma. Maar ik wou hem nu hier even hebben, omdat uh, Zandvoort heeft het ook Italia aan Zandvoort is. En tegenover ons zit Erik Wijs. Uh, directeur van het Circuit, welkom. Goedemorgen. Dat je nog tijd kan vrijmaken vind ik al bewonderenswaardig. Want ik denk dat jij een heel druk weekend hebt. Ja, maar kijk, het evenement zelf vindt morgen natuurlijk pas plaats. En uh, bij ons zit eigenlijk altijd de, de meeste voorbereiding zit eigenlijk altijd in de week daarvoor. Voor een evenement. En eigenlijk op de dagen zelf is meer nou, het een beetje stroomlijnen en, uh, en aansturen. Maar het meeste werk is al gedaan. En ik doe natuurlijk niet alleen het werk. Hè. Uh, nee, dat is heel veel enthousiaste wel. collega's die enorm veel uh, input ook hebben in het evenement. En uh, ja, die er ook mede voor zorgen dat het allemaal goed gaat verlopen. Ja, je doet het natuurlijk ook al jaren, dus het lijkt een beetje... Ook dat, die, ja, ervaring uh, ook dat. De ja. ja, natuurlijk, maar het wordt wel steeds groter, heb ik de indruk. Maar hoe, uh, hoe bouw je zo'n evenement op? Want Italië is, uh, is, is, is het woord en daar wil je natuurlijk allerlei Italiaanse dingen bij hebben. Ja, klopt. Nou, kijk, het evenement bestaat natuurlijk al heel lang. Uh, de eerste editie was voor mij 1991. Uh, het is ook een aantal jaar niet georganiseerd geweest, hè, toen er wat minder mm -hmm. animo voor was. Mm -hmm. Maar nu sinds 2010 organiseren het weer eigenlijk uh, opnieuw. Uh, dus, dus dit is inmiddels al de, de zesde editie van Italia's land in de nieuwe uitvoering. En eigenlijk is het uh, sinds die tijd altijd geweest, maar nou, we, we willen zoveel mogelijk Italiaanse auto's hebben. Alle merken vertegenwoordigd, alle clubs, uh, alle modellen. En daarbij heel veel uh, Italiaanse lifestyle. Uh, dus eten, drinken, kleding, accessoires, van alles en nog wat. Alles wat met Italië te maken om dat gevoel te brengen, mm -hmm. dat halen we naar het circuit toe. We werken daarvoor ook samen met een uh, grote een organisator van een, uh, van een Italiaanse beurs in, in Nederland. De Smaak van Italië. Uh, die, ja, die zorgt dat er een enorm lifestyleplein is. En eigenlijk, uh, ja, toevallig wijs uh, twee jaar geleden voor het eerst: uh, twee Ferrari Formule 1 autos die een paar rondjes uh, voorzichtig reden. Met, echt, echt voorzichtig, want we mochten niet te veel geluid produceren. Ja. En vorig jaar hebben we dat ook gedaan met een aantal Minardis. En ja, dat ging eigenlijk steeds meer uh, naar, naar meer smaken. En. Uh, Eigenlijk vorig jaar, uh, eind juli reed, toen Jos Verstappen reed... Toen met, met zijn oude Minardi een aantal rondes over het circuit. En, uh, en die was daar zo enthousiast over, ook over het evenement. Hij zei, dit is geweldig. En toen, nou ja, toen in de periode na hadden wij natuurlijk hier... de Maas van Formule 3, waar, waar Max uh, Verstappen mee reed. En dat appte nog steeds na. En toen, ja, toen eigenlijk zijn contract met Toro Rosso kwam hadden... zeiden we iets tegen elkaar. Ja, weet je, dit moeten we gewoon zien te combineren... Ja. op Italia's antwoord. Mm -hmm. En zo geschieden. Ja, Max is natuurlijk een publiekstekker van Julesen geworden... in, in heel Korte tijd. Ja, absoluut. Ja, heel, heel snel gegaan, maar nou uh, um, is het een eendaagse evenement. En uh, vanavond gaat het eigenlijk al beginnen. Uh, Max Verstappen die komt om uh, kwart over zeven, half acht uh, naar het Raadhuisplein. En daar wordt hij geïnterviewd. Uh, daar gaat hij ook zijn auto neerzetten? Ja, nou, het is overigens om acht uur begint het. Oh. Dus niet half acht, uh, half uurtje later. Ja, de pu alle publicaties zeggen half ja, acht. Dat, dat, dus nee. bij deze gezegd, acht uur. Nee, acht uur. Acht uur, uh, acht uur uh, inderdaad, zal, zal Max inderdaad. Maar niet alleen Max, maar ook uh, vader Jos maar en Jan Lammers. Arie Luindijk, dus ook een aantal andere grote... Ja. eigenlijk de grootste Nederlandse coureurs eigenlijk. De die, Big four. Ja, de die big nog is actief <laughs> ook zijn. De Big Four, inderdaad. Ja, we had, we had ook Gijs van Lennep nog uitgenodigd. Had je uitge de Big Five gehad. Hadden wij ja, inderdaad de Big Five <laughs> gehad. Nee, die kon niet helaas. Die had er wel heel graag bij geweest. Dan hadden we het echt compleet gehad. Ja. Uh, maar goed, in ieder geval, die vier mannen staan dus op het podium. Uh, worden ontvangen door uh, de burgemeester en uh, Gerard Kuipers, de wethouder. Uh, nou, daar zullen ze een presentatie geven. En vervolgens inderdaad zal ook de auto van Max, waar hij die morgen mee gaat rijden, op de, staat op het Raadhuisplein. Mm -hmm. de locatie waar uh, normaal in de winter de ijsbaan staat. En uh, ja, daar zullen we na die interviews we die auto ook even gaan starten. Aardig. En even dat pure afcilinder Formule 1 geluid ja. door Zandvoort laten klinken. Ja, ja. Leuk. Thank <sighs> you. Hij zei, hij mag niet al spinnend om het muziekpavioen Nee, hebben? dat helaas niet. Nee, laten we dat niet doen. We laten we het wel veilig zijn. Nou, misschien dat we dat in de toekomst nog eens kunnen doen, maar de, vanavond gaat dat zeker niet gebeuren. Het blijft best starten. En daarna uh, ja, zullen niet alleen Max, maar ook alle andere rijders uh, zullen uh, daar ook aanwezig nog even blijven om handtekeningen uit te delen, om op de foto te gaan met mensen. Uh, dus uh, en, nou, dat hele gebeuren duurt zo tot een uur of negen. Nou, ik heb het uh, ongeveer dagelijks een aantal keren op, uh, op, uh, op de radio 538 gehoord en daar konden ze kaartjes winnen om met uh, Max Stappen mee te rijden in een uh, duo auto geloof ik uh, dus er is animo genoeg denk ik, vandaar dat ik ook al uh, riep van ik verwacht heel veel mensen vanavond ja. en uh, die stroom moet ik allemaal door naar culinaire dat is ook wel gezellig, uh, even terug naar het lifestyle uh, mensen komen. Om uh, laat. Uh, beginnen het een uur of negen. Ja. We beginnen om negen uur. Uh, dan gaat. Uh, dan is. begint het evenement op de baan ook. Uh, dan, uh, dan, gaan, dan zijn er al wat merkenclubs die met hun, uh, met hun auto's uh, gaan, uh, gaan rijden. Het lifestyleplein is dan geopend. Uh, om kwart voor elf gaat, uh, gaat Max Verstappen voor het eerst uh, de baan op. Dan zal hij een uh, aantal. Uh, nou noemen ze installation labs. Hè? Mm -hmm. Dus kijken, uh, Dat wordt dan niet echt op snelheid gereden. Er wordt eigenlijk meer gekeken of de auto alles doet. Of er geen lekkages zijn. Of uh, nou ja, het start in het dorp ook overleeft. Ja, uh, en dan uh, eigenlijk zal hij daarna om, om kwart voor één gaat hij eigenlijk voor het eerste een serieuze run doen uh, en vervolgens ook nog een keer om half twee. En die wordt heel speciaal. Want mm. dan gaat hij samen met zijn vader rijden. Met Jos. Nou, dan Jos wil natuurlijk altijd winnen. Ja, hij rijdt in, in de Minardi PS03. Waarmee hij in 2003 uh, zijn laatste Formule 1 <coughs> seizoen uh, heeft gereden. Dat hij actief was in de Formule 1. Dus dat is sowieso al bijzonder. Naast zijn zoon op, uh, op het circuit. En dat is eigenlijk dat is nog nooit vertoond. Uh, uh, we, we wisten natuurlijk zelf wel dat het uniek was. Mm. Maar gisteren uh, verscheen er een bericht op de officiële website van de Formule 1. Formula1.com. En daarin stond in dat het nog nooit vertoond was. Dat vader en zoon. Uh, in uh, zeg maar hun originele auto's. samen op een ja. circuit rijden. Dus dat is een primeur die we hebben. Ja, is, ja. Het maar wordt dus zelfs internationaal gepubliceerd. Ik zeggen, dat is wel internationaal gepubliceerd dan. Ja, ja, ja, ja. ik heb ja. het toch wel goed verzameld voor. Ja. Zeker weten. Voor ja. <laughs> het volgend jaar nog drukker Nee, circuit was al bekend. <laughs> ja, als je daar bent hè, en je loopt over het lifestyleplein. Wat, wat, wat zie ik dan? Eten, drinken? Uh, ja, van alles. Eten, drinken in alle vormen. Nou ja, je kan het zo breed trekken. Mm -hmm. van, van wijn, kaas, olijven tot uh, pasta's, pizza's, alles mm -hmm. is er. Uh, Koffietentjes natuurlijk. Merk de clubs. K ja, ook, maar het Lifestyleplein is dan en, uh, veel, veel kleding, ook, kleding. Italiaanse kleding. Uh, Vooral voor dames als heren. Dus het is niet zo. Het is niet, echt niet alleen een mannen-evenement. Het is ook echt heel geschikt voor vrouwen om naartoe te gaan. Zie je dat? dat ook? Dat er veel... Ja, ja, ja, ja, dat zien dat we zeker. Ja, ja, Italië is daar altijd al een, uh, een, ja, een voorbeeld van soort, geweest. Soort familie, Wat we wel ook merken dit jaar is, in, zeg maar, in de, in, in, de, in de aanloop, is dat dit jaar ook heel veel jeugd op afgekomen. Maar dat komt ook omdat Max natuurlijk een echte helpt bij de jeugd is in ja. Nederland. Dus uh, er zal ook een verjongingsslag plaatsvinden ja, dit jaar. Ja, dat is wel heel goed, denk ik. Even terug naar die auto van uh, Max Verstappen. Is dat de auto waar hij normaal rijdt? Of nee, is dit dat... een, een, een, een lager model? Met een nee, het is, uh... het is geen lager model. Dat zeker niet. Het is een uh, model uh, uit 2000... Uh, kijk, mm. voor twee jaar geleden. Dus 2013. Het is uh, een RB8. Dus een, een, een, eigenlijk origineel is een Red Bull uh, familie-auto. Waarmee Sebastian Vettel destijds uh, gereden heeft. Uh, die is wel gestikkerd in in de kleuren van dit jaar. Uh, maar het mooie van die auto is, is dat die nog uh, ja, de oude 8-cylinder uh, motor heeft. Het echte geluid. Heerlijk geluid ja, maken. Omdat brutaal is. Hè? Ja, ja, ja, tegenwoordig hè, sinds, 2000, is 20, sinds 2014 worden we natuurlijk met, met, met Turbomotoren gereden, V6 Turbomotoren. Ja, en die zijn een stuk stiller geworden. Ja. Dus ja, echt het pure Formule 1-geluid. Dat zal. Uh, die dus Daar is nog wel wat over te doen binnen de Formule 1-wereld ook. Hè? Over het geheel. Zeker. En, ja, ja, ja. Eigenlijk wil men het oude. Plaatsen. Ja, het, ik moet zeggen, het is wel een kwestie van wennen ook, denk ik hoor. Over een uh, tijdje weet je niet beter. Nee, weet je niet beter. Kijk, we hebben het al eerder gehad. Uh, ook een auto die morgen gaat rijden uh, is uh, een Ferrari 12-cilinder uit 1993. Eh. Uh, en toen waren de motoren nog groter. Dat, nou, dat geluid, ja, als ja, je dat weer wel. naast dan een 8 dat is ook een gigant. Dat, en mensen, zelf zelfs, zeiden, dat is het allermooiste ja. geluid wat er ooit geweest is. Nou, die auto rijdt ook morgen, dus dat, uh, dat kunnen we ook gaan horen. Kijk, dat is leuk. Het begint bijna op een Grand Prix uh, ja, ja, ja, ja, te nou, lijken. En dan, uh, dan denk ik altijd weer aan die duintop waar ik op zat, want dat was, <laughs> dat was voor mij de Grand Prix op een ja. duintop uh, wat doen. Um, ik zag gisteren die grote Red Bull-auto over de Zandvolkslaan, dus die is er al. Gaat die vandaag nog rijden? Nee. Nee, nee, nee. Morgen, hij zegt nee, opzetten. Nee, nee, en nee, nee, nee. Vandaag uh... wordt, wordt alles opgebouwd in de pitbox. Uh, en uh, pas, uh, pas morgen gaat hij rijden. Het enige is wat gebeurt is dat hij vanavond nog even naar het dorp gebracht wordt. Nee. En het is ook een echt Italiaans team, dat heb ik gisteren ja. nog even opgezocht. Nou ja, ja Toro Rosso komt voort uit, uit Minardi. Uh, Minardi, heeft uh, Red Bull, Stuys uh, heeft Minardi gekocht. Uh, in, nou, tien jaar geleden volgens mij, 2005. Uh, uh, eh, om het zeg maar, als satellietteam te gaan fungeren voor een Red Bull Racing, het, het, het, het, het eerste team. En, uh, maar het team is altijd in Italië uh, gebleven. He, is daar ook nog steeds uh, uh, uh, gezetteld. We hebben daar een naam Toro Rosso, hè. Dat is natuurlijk, uh, de, de rode stier op zijn uh, uh, Italiaans. En, uh, dus is, ja, pas wat dat betreft ook perfect bij Italië als antwoord. Ja, het wordt, uh, lekker, het wordt een lekker evenement. Uh, ik had je gevraagd om even het programma door te nemen. Kunnen we dat nog doen? Ja, natuurlijk. Uh, nou, wat ik al zei, we beginnen dus om 9 uur met een aantal sessies van rijden voor, uh, voor Merkenclubs. Dan om 10.40 uur 40 gaat uh, Max uh, verstappen voor het eerst rijden met, uh, met Toro Rosso, een aantal installation labs. Vervolgens uh, uh, weer een aantal demos, onder andere om half 12 van de Ferrari Club Nederland. Minder, meer dan 100 Ferraris tegelijkertijd op het circuit. Dus dat is ook bijzonder. Dan om tien over twaalf gaan voor het eerst de minardi's en de Kolonische rijden. Dus dan gaan uh, Jos Verstappen, Frits van Eert, uh, Jan Lammers en Arjen Leijndijk gaan voor het eerst gezamenlijk een circuit op. Mm -hmm. Dan ook om, om half één ook een leuk rondje. Dat duurt tien minuutjes, maar wel heel leuk. Meer dan 200 Vespa's die, die een ronde over het circuit rijden. Natuurlijk uh, ook leuk. Niks met auto's te maken, maar wel echt Italiaans. En tegelijkertijd achteraan, er rijden zo'n veertigtal uh, ja, ro Rocky karts, karters. Dat zijn uh, karters uh, tot tien jaar oud. Dat is echt de, de, de, de, de instapklasse in de karters voor, mm -hmm. voor de jeugd. En die rijden ook een rondje over de circuit, uh, het circuit. Om zich te demonstreren dat is natuurlijk ook hartstikke ja, ook leuk. Ja. Ja, die, dat zijn natuurlijk allemaal uh, de, de nieuwe Max Verstappers die, uh, die daar die ja. aan rijden. Dan om uh, kwart, voor twa kwart voor één sorry, uh, gaat Max uh, zijn tweede run doen met, uh, met, uh, met zijn Formule 1 auto. Dan om één uur hebben we nog een sessie met Italian supercars. Dat zijn we denken aan de nieuwste modellen van Lamborghini, mm -hmm. maar ook Ferrari. Eh, maar supercars van Ferrari, zoals de Rolle F40. Eh. De, de, de, de challenge auto's. Maar ook leuk. Een auto uit, met een Zandvoors tintje. Een Lancia 037. Is eigendom van meneer Koenen uit Zandvoort. Dus een, een rallyauto, groep B rallyauto uit 1984. Waarmee Henry Toivonen ooit zijn rallydebut bij Lancia heeft gemaakt. Die auto is helemaal gerestaureerd door, door die meneer uit Zandvoort. En die gaat voor het eerst getoond worden. Echt heel bijzonder. Heel, heel, bijzonder. Ja, heel ja, bijzonder. Heel voorzichtig mee doen. Ja, dat zou ik zeker doen. Ja. Nou, dan om half twee. Hè, dat Max en Jos samen gaan rijden. Uniek. Hè. Nog nooit ja. vertoond, vader en zo. Uh, die... Even inbreken op, op dit unieke, hè? Uh, zijn, is daar ook uh, mediabelangstelling voor nu, zeker. Da nu dat ja, uitkomt? Zeker, ja, nee, zeker. Nee, er, is, er is volop media aanwezig, ook, uh, en de NOS bijvoorbeeld, uh, RTL, SBS, alle landelijke tv Iedereen pikt dat op? Ja, ja dat, wordt, ah, dat wordt goed okay. opgepakt. Ja, nee, okay. ja, ja, zeker weten. Dus, nou, ja. Vanuit buitenland of niet? Uh, vanuit buitenland is er ook interesse. Ja. Okay. Ja, uh, ja. Zeker nu het gepubliceerd is op, uh, op de F1-site en het hier op de radio komt en het op de radio ja. ja. ook nog uiteraard, Goed, ik, uiteraard ik brak even in het programma sorry. ja maakt niet uit uh, vervolgens uh, hebben we nog een uh, aantal uh, sessies van de merkenclubs uh, nog een keer de supercars om half vier en dan gaat Max nog een keer als laatste rijden om vier uur een kwartier en aansluitend nog de Minardi's en de Colonies en uh, ja dan is het programma zo'n beetje afgelopen rond vijf zes uur Oh. Dus, echt een hele gevulde dag uh, over Italië. Ik zie in het dorp ook al hier en daar een Itali Italiaans uh, vlaggetje hangen. Ja. Uh, merk je dat het dorp er meer bij betrokken wordt? Ja, zeker. Uh, dat is natuurlijk sowieso he, de, de samenwerking met, uh, met de ondernemers en de gemeente. in het kader van de Big Five dit jaar. dat, dat, dat gaat echt zijn <lacht> vruchten afwerpen. En, uh, en dat geeft nu dit resultaat dat Zandvoort ja, nu ook weer een fantastisch weekend uh, heeft. Ja. He, dat hebben we natuurlijk al eerder, eigenlijk is dat gegroeid he, met, met de zwieren al een paar jaar. He, dat die integratie beter is. Nou, nu met het Italië weekend. Hè, natuurlijk de DTM over twee weken. Dat er ook weer veel activiteiten zijn. En historische kampje ja, natuurlijk. Ja, Eind augustus. Met uh, natuurlijk de parade. En daar het dorp. Uh, de, de, de klassieke parking op de boulevard. Het vuurwerk op zaterdagavond. Nou, dat wordt ook uh, een geweldig uh, spektakel. Dus, dus, dus je merkt dat wel dat uh, dat, dat beter wordt. Ja, want, uh, ja. Ik kan me nog goed herinneren dat wij ongeveer twee jaar geleden op het circuit een vergadering hadden met ondernemers. En het circuit was dit en het circuit was dat. Ja, maar ja. je ziet het nu omdraaien. Ja, dat is al wat langer geleden hoor, inderdaad. En, oh. <laughs> maar inderdaad... Gaat ja, snel, hè? Ja. Ja, ja, tijd gaat snel, ja. tijd ja. gaat snel. Maar inderdaad, nee, dat, dat was er inderdaad best, best een paar jaar geleden inderdaad. Hè? Dat, dat ja. ondernemers dan ja, wat hebben wij nou aan het circuit? Want iedereen gaat volgens met het circuit en gaat minder weer weg. En wij zien er niks van. Alle parkeerplaatsen worden bezet. En de bezoekers ja. kunnen het centrum niet inkomen. Ja. Nou, dat, en, hè, om te kijken hoe kunnen we ja, beter gaan samenwerken. En kunnen we ook beter gaan communiceren. Hè, vanaf de circuit ook. Proberen de mensen naar het centrum te lokken. Ga niet meteen naar huis. En dat werpt gewoon goed de zucht af. En uh, ja, ik ben zeker dat vanavond ook weer gewoon een topavond voor Zandvoort wordt geworden. Oh, dat denk ik ook. En de uh, wist omstandigheden zitten mee, Dus wat wil je nog meer? Ja, dat geluk ook nee, nog eens. Ja. Ja. Het wordt, een, het wordt morgen, morgen ook een prachtige dag. Dus het wordt uh, gewoon lekker feest op het circuit. Um, ik weet genoeg denk ik over het uh, hele ja. uh, Italië verhaal. Ik vind het erg leuk dat het weer gebeurt ik vind het ook heel leuk dat de ondernemers mee, uh, meegaan. Erik Wijs, ik wens je morgen een hele plezierige dag. Dank je wel. Ja, Zet bedankt we voor je komst. We zien elkaar waarschijnlijk vanavond wel in het dorp. Dat denk ik oh, wel. Oké, dank je wel. In,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 zijn Aber wat wil je nog meer? ten